1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer... mogelijk in verband met de dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd door het arrestatieteam opengebroken. De gezochte jongen werd niet gevonden, er is niemand gearresteerd. Buren hebben tegen RTV West gezegd dat ze de politie hadden getipt over de jongen... na het zien van foto's van de overvallers op de juwelier. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met het onderzoek naar de overval. De uitvinder van de chipkaart, de Fransman Roland Moreno, is overleden. Hij was 66 jaar oud. Moreno ontwikkelde in 1974 de eerste versie van de chipkaart. Een plastic kaart die uitgerust is met een microprocessor. De kaart heeft tegenwoordig talloze toepassingen... als bankpas, over je chipkaart en in mobiele telefoons. Moreno had meer dan 45 patenten op de chipkaart... en dat leverde hem naar schatting 100 miljoen euro op. De Libische administer Ghanem van Oliezaken is in Oostenrijk overleden. Zijn lichaam werd gevonden in de Donau. Ghanem was de laatste Libische minister van olie onder Gaddafi en was in die hoedanigheid ook het hoofd van het staatsoliebedrijf. In mei vorig jaar, tijdens de volksopstand tegen Gaddafi, brak hij met het regime en ontvluchtte hij Libië. Vanuit Europa hekelde hij het ondraaglijke geweld van het Libische bewind. De doodsoorzaak van Ghanem is onduidelijk, maar volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Mogelijk is hij onwel geworden en in de rivier gevallen. Boxer Don Diego Poeder is onderscheiden met de Vaas Wilkesprijs. De voormalige wereldkampioen kreeg de onderscheiding in het topsportcentrum in Rotterdam... waar hij zijn bokscarrière afsloot met een wedstrijd tegen de Rus Peretjatko. Poeder won de bokswedstrijd die in de vierde ronde werd gestaakt. De 40-jarige Don Diego Poeder stond al een aantal jaren niet meer in de ring. Het weer, vannacht opklaringen en plaatselijke mistbank. Minima rond 8 graden, overdag droog met aardig wat zon. Het wordt 17 graden in het noordwesten en ruim 20 graden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Terug bij de Echte Janne, de radio-show van Pohont. Ik ben Jaros. Roos. Geen verkeersinformatie? Ik ben Leo Driessen, trouwens. En beeld heb je op <lacht> echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte, <lacht> Echte Janne. Ik, wat? Geen verkeersinformatie. <lacht> ja? Ik heb altijd, op primetime heb ik mijn uitzending, hè. Ja, Radio Noord-Holland, dit is in het hele land, Dat weet je niet waar dat ligt, Leo. Ga nou maar door. Ja, grootste gedeelte ligt toch bij de koning in de nacht of te Ja, je hebt gelijk ook niet al luisteren van. Je kan straks trouwens gratis dus zeggen. 081121. Je hebt zelf, Colt-tv heb je opgegeven. Je kan toch wel een, wat is het, een achtcijferig nummer op roepen. dat is allemaal hele makkelijke nummers. 0801121, Leo. Waarom moet ik het dan lezen als jij weet? Nou ja, ik, ik denk, Volgens ik geef de je ook de taak. Er. En de stelling van vanavond is, geef verkiezingen, laat de Koenders coalitie doorregeren. Maar nu eerst. Ja, want 12 september gaat het land weer naar de stembus. De PvdA die staat nu op 30 zetels. Hoeveel zijn er straks nog van over? We vragen dan onze gast van vanavond. Tweede Kamerlid, uh, Martijn van Daan. Hoeveel zijn ja, er we, nog over straks? Nou, wacht even. Moeten we moeten eerst niet even die vraag ervoor We hadden het er ook over we, we, we, we, die stelling straks. Dat is wel een goede stelling. Ja, waarom zit je nou heel hard dat die papiertjes op? de? Uh, ja, het uh, uh, is onzin, dit. <laughs> Is dit nou hier... Ja, nee, we moeten gewoon. Als jullie willen gooien, heb ik hier nog een hele doos met. Uh, hoe moet je dat tegenwoordig noemen? Ja, zeg het maar zeg het. Dat zou je zo zeg goed het. doen als je gewoon zegt. Hart zeg het zeg het gewoon. Zij ja. ja, nou, gewoon, zeg het gewoon. Zeg Dames en heren, jongens, mij zegt Jan Laars, dat is niet te geloven. Maar Tweede Kamerlid van de PvdA, Martijn van Dam, is politiek incorrect. Hij heeft net negerzoenen, zoenen, genoemd. Terwijl het gewoon, uh, hoe heet het? Een zoen heet het tegenwoordig. Zoen nee, heet het. Ja. En uh, tv'tjes zijn het. Nee, nee, je moet een zoen zeggen. Als, uh, uh, uh, dit zijn nou oranje zoenen, want dat is heel geinig, Koning. Ja, ja. Maar als je uh, negen zoen zegt, rode, blauwe, blauwe, en dan worden die negers ja. kwaad om. Het zijn, oh, je mag ook geen negers meer zeggen. En die, uh, ja, um, uh, los het even op, Leo. Ik zit een beetje in een kuiltje. Mag, en, en mag je dit ook geen bokkenpootjes meer noemen? Oh ja, partijen van de dierenkamervragen Kamervraag. Leo, Leo, nee, <lacht> ja, nee, wat ik wel vragen Oh, van, hij had nog wel vragen. Ja, nee, die stel <lacht> Nee, we kunnen daar straks wel mensen op laten reageren. Maar dat doen we ook. Maar met die, het ging zo ineens heel snel. Ja, uh, kabinet en dus verkiezingen. In de jaren zestig zijn er drie kabinetten gevormd uh, na één verkiezing. Ja. Waarom is daar helemaal dat kan er nooit... kan me niks van in aan het huis, maar... Nee, maar is wel zo. We zeggen het aan de luisteraar de nog zaten, Leo. Ja. Maar ga geruizen door, uh, opa. Hé, hey. oh, ja. Ja? Je vriend heeft getwitterd, Leo. Welke? Geert? Nee. Ja, hij heeft getwitterd. Wat dan? Hij heeft net getwitterd, Geert. Nee, maar dan gaan we, dat zouden we toch niet meer roepen, de, ja. wilt Geert twittert? Jij wil niet dat er nog geroepen wordt, wat Geert heeft getwitterd. Ik ga het even toch doen. Want, nee, maar... De... Komt ik ben aangekomen in New York voor promotie van mijn boek. Oh, morgen. Dat is het. Hij beledigt helemaal niemand. Oh. Beledigd. Nou, laten we hangen dan, ja. Maar hij is wel aangekomen. Ja, hij is wel, hij is wel een beetje aangekomen. Geen ze het ja. land uit. Dus, ja, dat lees op Ja, dat klopt. Nou. Nee, goed, nee, maar, maar jij wilt de vraag stellen. automatisch ik? meteen verkiezingen. Ja, dat. Toch, Hup, waarom ja. dat, dat akkoord ligt er, dan kunt je ook gewoon doorregeren? Nee, want... Politiek nee. gezien? Ja, wat toch maar. Staatsrechtelijk nou gezien? Staatsrechtelijk kan alles. Ja? Alles wat een, een kamermeerderheid wil, kan. Nou. Alleen, dit is wel een democratie. Als je een kabinet hebt gehad en dat valt. Ja. En moet, zeker nu, nu er zoveel nieuwe plannen gemaakt moeten worden. Ja, ja ik wel, moet de vraag ook niet aan jou stellen. Maar, maar ik heb niet PvdA verkiezingen willen staan. Nee, het maar wel, ik, ik vind dat, dat ook op, wel maar. fair. Ja, we wel terecht. Ja. Ja. wilde de PvdA gaan verkiezingen? Nou, ze hebben nu nog 30. Ik zou daar zuinig mee zijn. Dan zou je zeggen: gaan maar lekker door en wij de 30. Dat houden. Echt? Ja hoor. Ja, Want wat er, is, er is gewoon behoefte ook, denk ik, aan een nieuwe generatie politici. Um, en ja. dat, dat kunnen wij zijn. Um, en tweede is, er is volgens mij ook behoefte aan dat Nederland ook echt een nieuwe start gaat maken... met een heel ander soort agenda. Niet alleen maar dit gedoe over het nieuwe oplossen start. van de van p van De PvdA heeft, ik weet niet hoe lang gereageerd al. Het is toch helemaal niet nieuw? Die, de de partij ja. dat is een nieuwe start. Ja. ja. Dan heb ja. je de PvdA weer? Gaat Jan Pronk weer vertellen hoe we het moeten doen? Ah, ja. Maar, ja, je, Vier je, la Republiek. Ja, nee, nou, je kun je ook op stemmen. Ja. Maar ik, ik denk dat je veel meer hebt aan dat dit land weer wat naar de toekomst gaat kijken. En niet alleen maar naar, de, naar het komende jaar. Niet alleen maar naar de problemen van vandaag. Maar meer nadenkt over hoe moet dit land er eigenlijk over 20 jaar uitzien. Daar heb je politici voor. En dat gebeurt veel te weinig. Iedereen is bezig met de waan van de dag. Ja. Weet je, en uh, het is tijd voor. Politici die al hun energie steken in dit land opbouwen. En in uh, veranderingen vormgeven zoals ik straks ook zei. Hoe kun je nou zorgen dat mensen zelf als individu weer machtiger worden. Dat ze weer meer te zeggen krijgen over hun eigen leven. Maar wat? Nou, dat is een is terugtrekkende politiek, overheid. Dat is waar politiek over wordt gaan. Nee, dat is juist een overheid die oh. veel meer optreedt. Die, um, Wacht even, dus je wil dat mensen uh, voor zichzelf opkomen met een, met een overheid, overheid die, die zich overal mee bemoeit? Nee, een overheid die naast ze staat. Een overheid die ja, zich overal mee bemoeit. Maar dat daar je toch je eigen broek niet op? Hoe bedoel je? Nou, als je zegt van ja, die, die, die burger die moet gewoon voor zichzelf uh, kunnen bepalen. Dus zijn eigen broekje ophouden. Dan hoeft de overheid je toch niet maar mee te bemoeien? ik je nou eens een voorbeeld geven. van iets nou, Niet weer over een politieagent, hè? Nee, iets wat ik in de afgelopen nou. jaren heb geregeld. Um, is: je had. Tot vorig jaar had je stil, uh, contracten die stilzwijgend werden verlengd. Ja. Dat is echt typisch zo'n voorbeeld. Dat is. Dat kun je alleen maar oplossen als de overheid of de politiek strengere regels maakt. Ik ben daar een wet voor gaan maken. Sindsdien wordt je contract niet meer stilzwijgend verlengd. Nou, Dat welke. is precies wat ik bedoel. Daarmee maak je dus mensen individueel sterker als consument. Maar dus wat je is... staat veel sterker tegenover die grote bedrijven. Want... Maar wat dan? Zo rommel je namelijk niet meer in zo'n contract waar je ineens aan vast zit. Oh, je bedoelt geen arbeidscontract. Je bedoelt een uh, contract ja, sorry, ik bedoel met de telefoon. Een, uh, oh, ja, ik denk, ja, je ja, hebt ja. het over. Hier de PvdA die gaat zeggen dat het goed is dat je, dat je contract niet uh, verleend wordt. Nee, je je zit je op straat. nee, nee. Ik bedoel, ik bedoel als je ergens klant bent. Ah, oh, ja, joh. Ik denk aan Bij een arbeidscontract. Ja, nou weet je dus het is een op Verkeerd. Nee, ik begrijp het. Dat, dat je dus dingen hebben dus, vast zit. Dus maar, als je, je wil dat mensen een sterke even. positie krijgen, ja. moet je juist ja. heb je een overheid nodig die naast mensen staat die niet dingen voor ze regelt, maar die zorgt dat ze die sterke positie ook krijgen, dat Precies. ze ook kunnen afdwingen. Ja, okay, maar, Kijk, en dat is, vind ik, over dat soort dingen zou de politiek veel meer moeten gaan dan. Ik snap die begroting is even belangrijk. Maar, maar de politiek het veel... van de komende vier jaar gaat toch niet alleen maar over een begroting? Het nee, gaat dat, veel dat meer over ook, de maar positie ben... van mensen... en over hoeveel van je eigen leven je eigenlijk zelf vorm kunt geven. En daar heb je de overheid, gek genoeg, dat klinkt misschien raar... je hebt de overheid nodig, niet om dingen voor je te bepalen... maar om, juist om te zorgen dat je het zelf kunt bepalen. Oh ja. Mag Wacht even, over die verkiezingen die eraan komen. Ik zei er al voor, de, voor het nieuws, strategie, hoe is die er niet... Eén ding, heel erg duidelijk geworden... dat mensen na al dat gekissenbis van de afgelopen anderhalf, twee jaar... misschien nog wel langer ook, maar politiek wel heel sterk vertaald... omdat het in een kabinet zat, dat ze echt wel een behoefte hebben... aan een beetje harmonie en dingen. Dus dat, dat, dat harde gaan uh, ja. uh, slaan op uh, de trom van dat anderen het allemaal verkeerd doen... en dat je bij jullie moet zijn voor het enige juiste... dat is niet de toon die allemaal automatisch zal werken, toch? Of wel? Nee, maar ik denk eigenlijk sowieso... Tenminste, ik hoop dat die verkiezingen überhaupt niet gaan... over dit soort vragen, maar dat ze... Waar moet het over gaan dan? Wat moet dan de, zeg ja, maar de lijn over... zijn? Waar, waar, waarom moeten mensen zich verheugen op de verkiezingen die gaan komen? Omdat de politieke partijen zich... Puntje, puntje, omdat, de, puntje. omdat de politiek weer wat optimisme in Nederland terug zou kunnen brengen. Oh, oh ja. Omdat um, nou. als je... Op dit moment is er eigenlijk alleen maar somberheid. Weet je? Het gaat natuurlijk alleen maar over hoe slecht het gaat met de economie enzovoort. Terwijl als je goed kijkt naar dit land zit er enorm veel potentie in. Er zou heel veel kunnen. Eh, er gebeuren ook. Eh, als je kijkt naar de, wat ik een hele typische ontwikkeling vind voor Nederland, is de enorme hoeveelheid kleine internetondernemers. Allemaal de apps die schieten hier echt als paddenstoelen uit de grond. Daar is Nederland echt uniek in. Dus daaraan zie je dat er heel veel creativiteit in Nederland zit. Het ondernemerschap is toegenomen. Ja, maar daar moet de overheid zich niet mee gaan bemoeien. Nee, maar die zouden nee. het wel kunnen ondersteunen. Ligt er ook, verantwo ligt er ook een verantwoordelijkheid? Ligt er een verantwoordelijkheid nou. bij, bij, bij, de, bij de media? Onder? Nee, nou ja, uh, uh, achter elke tweet van Wilders aanholen... wat de afgelopen jaren is gebeurd, bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, journalisten of, weten zelf volgens mij heel goed... wat wel en wat geen nieuws is, toch? En da daarop, dus ze hollen achter iets aan wat nieuws is... en de tweet die je net voorlas, daar zal niemand achteraan gaan... want nee, iedereen heeft het boek al gelezen en iedereen weet dat er niks nieuws in staat... dus dat het vooral... Um, um, uh, Geert moet kennelijk een podium in, uh, in de nee, VS krijgen. Maar, nee, maar, nee, maar meer, meer om het beeld, het beeld van optimisme. En wat meer, als, die, als die man van dat sociaal planbureau aan het woord was de laatste maand... dan werd hij uitgelachen. Terwijl hij gewoon de waarheid spreekt. Het gaat eigenlijk best goed in Nederland. En we zijn het op drie na beste land ter wereld. En, en, en dat is allemaal ondergesneeuwd. Nee, dat, ik, dat, dat moet wel een beetje weer. Ja, ik vind het allemaal leuk dat het allemaal een beetje oh, optimistisch Ja, je mag het allemaal wel zeggen, maar, maar, maar Nou, heb ik dan alle, alle. Nou, je hebt gelijk. Gooi er gewoon alles uit. Ja, gewoon wel lekker alle. Maar ik heb de, de plannen van die, die Rick Samson heeft gepresenteerd. Nou, daar, daar word ik niet heel erg optimistisch van. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik dan uh, uh, niet een agent ben en die niet zoveel <tus> verdient dan. Je hebt een strafblad. Nee, ik heb geen strafbal, maar alles inkomensafhankelijk maken, hypotheekrente aanpakken. De, zeg maar, de hogere middeninkomen heb ik niet over de Jinek, die dan over anderhalve ton net, maar gewoon het echte spul. Die dus heel veel belasting uh, zeg maar, inleveren, met, met liefde, die worden dan wel daardoor gepakt. Dat valt echt wel reuze mee. Oh ja? Ja. Die worden niet gepakt met alles uh, inkomensafhankelijk te maken. Die worden niet gepakt in, dat ze een subsidie op uw op op villa niet meer terugkrijgen. Nou ja, die zullen, die zullen dus ietsje meer gaan bijdragen dan ze nu doen. We nou, komen niet makkelijk. in aanmerking voor toeslagen, noem maar op. Ik hoorde hoe heet die, Dion Graus zeggen dat de AOW'er de, de, de, de economische motoren zijn van dit land. Dat moest ik een beetje belachen. Maar volgens mij is dat de middenklasse, toch? Ja, absoluut. Nou en als je die dus om zeep helpt, net zoals in Engeland, dan krijg je een groot probleem. Ja, maar... Ik wil niet al te veel weer teruggrijpen naar de, naar de plannen waar we het eerder over nee, hadden. Niet. Nee, maar als je onze plannen zet tegenover het Katshuis en het Koendusakkoord... dan zul je dus zien dat bij ons juist die middengroepen veel beter af zijn. Sterker nog, er zit gewoon een laste verlichting in onze oh, plannen ja, plannen oh. voor gewone gezinnen. En dat kan, maar dat, dat is afhankelijk van de keuzes die je maakt. Dat betekent dus dat je wat meer op de overheid zelf moet bezuinigen. Uh, en ja, wij vragen dus wel iets van de, van de echt hogere inkomens. Vanaf wat? Vanaf wat? Nee, in, in, elk geval, in elk geval die boven de 150.000 euro... de hogere middeninkomens van, uh, van Eva Jinek... Um, van mensen die meer dan 150.000 euro verdienen, zeggen: kun je van alles wat je daarboven verdient misschien 60% belasting betalen in plaats van 52. Maar oh, hoor je het jezelf zeggen? Dat vind een hele ver Dat, ja, dat ja, je tuurlijk. dus dat jij dus een piekkip verdient en dan komen ze 60% van halen, vind, vind je dat fair? Vind je dat eerlijk nee, delen? 60% van alles wat je meer verdient dan anderhalve ton, nou sorry, ja. dat kan echt wel, hoor. Ja, maar dat, begrijp je dat dat vervelend kan zijn? Dat je denkt van: natuurlijk ja, dan, is je de helft. Maar je dan is dat niet. vervelend. Je merkt het niet. Ja, natuurlijk nee, is dat vervelend. Je merkt het niet. Ik merk het wel nee, als iemand niet. 60% cent van mijn piekloon komt halen, hoor. Dat je merk ik wel, denk ik. Maar nou ton, als jij ooit anderhalve ton zou verdienen, zou je dat niet merken. Nee, dat klopt, want dan woon ik in België. Dat begrijp je wel. <lacht> nee, maar je, kijk, tuurlijk, dat zijn altijd politieke keuzes. Want je hebt de keus of je het aan die mensen vraagt... of aan die modale gezinnen. en nou, dat, dat is precies waar politiek over gaat. Aan wie vraag je die bijdrage als die nodig is? Aan wie zie jij het vragen, Jan? Dan? Hoe jij nou, ik zie toch wel zo dat uh, de meeste belasting die binnenkomt... toch bij die hogere inkomens vandaan komt... Nee, de meeste belasting die binnenkomt, komt van de middeninkomens in Nederland, verreweg. Verreweg, daar, ja. daar komt dat vandaan? Ja. En niet van de hogere inkomens? Nee. Dat is grappig, want ik heb wel eens gezien dat 70% van alle belastinginkomsten... juist van de hogere en de hoge middeninkomsten ja, dat, komt. Dat ligt er dan aan waar je de grens hoog trekt. Waar de grens hoog? Nou, waar, waar trek jij de grens hoog? Dat is anderhalve ton. Nou, volgens mij niet, toch? Nee, nee, kijk, als je de, de middeninkomens lopen zeg maar ongeveer tot twee, tweeënhalf keer modaal. Zomaar. Um, dus het lastige dat, dat met, is dit is groep, groep, met, met dit soort kijk, dingen dat, is wel... Dat de... is zo'n grote groep mensen die, die, um, uh, die dat inkomen verdient. Dus daar zit het overgrote deel van de belastinginkomsten in, uh, in Nederland. Um, maar ja, dus ook daarom moet je elke belastingverhoging die je doorvoert, komt dus daardoor ook precies bij al die gezinnen terecht. Al, al die mensen met een, met een modaal gezinsinkomen, dat dus zegt 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 euro per jaar. Weet je, dat zijn de grote groepen in Nederland die verdienen dat soort, uh, um, dat soort dingen. Dus de helft van de mensen verdient onder de 30.000, een um, andere helft daarboven. En er zit natuurlijk nog een heel grote uh, groep ook die daar net iets boven zit. Ja, per persoon. Moet er nog even trouwens, voor de verkiezingen nog een uh, lijsttrekkersstrijdje komen? Dat jullie nog heel eventjes uh, gaan kijken of uh, Lodewijk toch niet wil? Nee, die heeft, uh, die heeft al bedankt. Uh, ja, maar dat weet je, als je bedankt moet je hem drie keer vragen, zeg, nou, dan doe ik het toch voor het landsbelang. Nou, nee, dat is met Jan we Kees, die doet we het hebben ook wel. Jan net Kees is dus toch geen terug? politicus? Jan Kees geen politicus. Ja, Jan ja, Kees ja, zegt ja, ook dat jij ja, het niet nou, dan weet je toch Jan wat die doet. Nee, Kees is geen politicus. Meen je dat nou? Nee, hij oh, is minister. Oh, hij is minister. Het is heel wat anders. Ja, je hebt gelijk, Jan Kees is geen politicus. Nee, is Kijk, wij hebben het net achter de rug. Dus, uh, en ik vind het wel grappig om te zien Jij dat de de staties, als het CDA dat ook gaat doen. Jij heeft om, om dat zo te doen, bedoel je? Gaan ja, nee, ja? We gaan ja, afronden. Als je 54% van je, van je leden achter je krijgt... dan gaan uh, afronden. Ja, maar Kim Jong die had al 98% van leden, dat betekent niet dat de juiste keuze is. Ik, ik ben er echt vol van overtuigd dat Diederik gaat met zoveel energie die campagne in. Ja, energie ja Nieuwe energie en dat, ook. Ja, maar en, dat, en dat kan Nederland ook echt een nieuwe start gaan geven. Ja. Dus daar kan echt wel iets moois uit voortkomen. En dat is, vind ik, waar die campagne over moet gaan. Maar Diederik moet ja, af en toe het idee geven dat een ander ook uh, iets weet. Ja, het is ah, wel een beetje... Uh, wel snel. Met dat vingertje omhoog. Ja, met die rode aangelopen kop. Ik doe voor rustig, joh. Ja, nee. maar, weet nee. je, nou hebben we de afgelopen jaren vaak geklaagd... over dat politici nee. niet meer intrinsiek gemotiveerd zijn... en vol oh. van idealen zijn. Nou, heb Geef alleen, politicus alleen de goede tip. Vol van idealen. Geef alleen de goede tip. Hij ervoor. Dat is ja. Super, toch? Leo geeft een gratis tip. Een gratis tip. Ja, ik zei, hij luistert vast mee. Okay. Wie? Ah. Diederik? Oh, uh, sorry, meneer Samson. Ik wil het niet mee, joh. Uh, uh, dikke uh, gaat lekker jongen. Je bent uh, uh, je ja, Goed bezig. Ga je leuk koning in de nacht vieren? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik mis nu dat ik zie jullie natuurlijk Koning in de nacht. Ja, sorry. Die mag je lekker in nu. Ja, ja, ja, ja precies. Is, we, we, we, we geven je vrij. En morgen uh, lekker. Uh, gezond weer op. dat nou, het nou, nou, een beetje mooi weer ja, wordt. Ja, je wel een beetje suiker toch morgen? Of, of ga je dan met de koletje staan? Want ik ben politicus. Nee, ja, joh, je hebt ze erbij hoor. Nee, toch? Je gaat toch een beetje suipen? Een biertje, ja. Ah, een biertje, lekker. Hé, hey, nee, Martijn van Dam van de PVDA, mag ik je ontzettend bedanken dat je bij de echte Jan was hier op Koning en nog. Vond je het een beetje leuk? Ja. Ja, dat, wat zou hij dan zeggen? Nee, ik vond het geen flikkerant. Nou, ja. dat, dat, dat, bij de wereld daardoor zei hij dat ook. Ja, dan zei hij ook dat hij het leuk vond, ja. Nee. Dat heb je wel gezegd. Vond je het een beetje leuk? Zei hij, ja, vond dat leuk, Matthijs. Bedankt dat je mocht komen. <laughs> nee, dat heb je niet gezegd. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nou, uh, gooi het, het kloteplaatje er maar in. <laughs> Oh dit, oh, di is dit, is staanslot. <laughs> dit heet gewoon uh, uh, de einde, kabouter. Mag dan nog keer horen dat staanslot? Ja, ik wil nog even dat staanslot. Ik heb het gewonnen in de staanslot. <laughs> die Leo, ja, ik is hartstikke leuk, hoor. Ja, maar ja. Ja, van Dam die heeft uh, geloof ik 39 uh, negen zoenen meegenomen, maar ja, goed. Uh, ja, die jongen moet toch ook wat. Uh, ja, uh, wat gaan we doen? Uh, Leo, oh ja, hij is de man die alles weet van ballen. En dan heb ik Kijk, het niet alleen slapen. maar over de ballen met de leren veter. Uh, de helden die ons door de competitie sleurt en ons goed voorspelt. En god, wat zijn we blij dat we contact met hem hebben. Even bellen, ja, dan komt hij. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Uh, Helemaal goeiedag, Leo! Maar ik zit hier toch. Doe mee, man. Oh ja. Ja, hallo. Jan? Hey Leo, hoe is het? Ja, de lijn is wat slecht! Wat een week hè op het sportveld! Ja, ik versta er dus niks, sta... dan! Wat zeg je, Leo? De lijn is wat slecht! Leo! Ja! Ja, ik zal het eens even hebben over Steve McLaren. Makkelijk. Ja, precies. Ik hoef jou ook geen. Ik... Dat is wel makkelijk dat je hier. Ik hoef ook geen vragen te stellen. Ga maar lekker uh, kletsen. Ik ga even op de computer. Nee, je gaat het lekker even meedoen. Oh, ja. Want ik moet wel uh, een beetje uh, ja, uh, feedback. Precies. Die Steve McLaren, dat is mijn rentje. Nou, veel meevallen. Uh, goed, hè, die, uh, de Ajax-kampioen. Nee, nou, Steve, nee Steve McLaren. Even, even. De, de, de man is gekomen. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, op het moment dat Co-Adriaans het... Nou ging misschien niet zo lekker met even strengen. Co-Adriaans een beetje... Tweede derde stond hij, geloof ik. De tweede week. deed gewoon eigenlijk hartstikke goed. Maar Co-Adriaans is gewoon een eigenzinnig type. Dat weet je op, de man, op het moment dat je die man aanneemt... dat je een eigen, eigenzinnig type binnenhaalt. Nee, dan gaan ze Steve McLaren. Laren terughalen, die overal mislukt is, eigenlijk dat jaar dat Twente kampioens werd, uh, is Twente kampioen geworden, ondanks Steve McClaren. Ja, dat kwam eigenlijk dat meer omdat dat ze Ruiz hadden, volgens mij, ja, dat, dat was eigenlijk on, ja, wel. allemaal gelukkig. Maar het eerste was Steve McClaren. Laren doet op het moment dat hij terugkomt bij FC Twente. Nou. Is zeggen, nou, die, de EuroLeague, dat is, uh, is oké. Okay. We show er mee? Uh, we we schroeven even everything om de competition. Ik had toch helemaal niet verwacht dat een Engelsman nou eens Engels sprak, uh, Leo. Ja, dat is ook nog eens een keer een handicap. Ja, precies. En dan gewoon uh, een, anderhalf uur uh, in de kleedkamer blijven zitten... naar nou, ja, weer een nederlaag. Ja, en dan ja. terugkomen en dan ja. persconferentie geven. Ja, hoor. En uh, some games you win. Yeah, and some Sometimes games you lose. Uh, kan ik even plassen? Wil je het in je eentje doen? Want ik, ik, ik ben, nee. is je vraag. Ja, uh, heb je ik Steve I McLaren zo duidelijk gehad ja, dat het niks ja, is? Het is, mix is? Ja. Ja. Die uitpakjes van Ajax die waren Versig. wel. Zerrikkelijk! Maar wat was dat nou, joh? Ja, naja, dat leek wel uh, lopende vuurvliegen. Maar Je hebt nog wel vaker uitpakjes. Ja, maar ik heb deze nog nooit gezien. Deze lopende vuurvliegenpakjes. Ik heb wel eens uh, bij, uh, bij, bij Celtic heb ik wel eens wat gezien. Die, oh, ja, die uitgenodigen waren nog. Erger. Oh, jij ja, joh. Oh, ja. Maar joh. Dit, ja, jij. Ja, ja, ja. Oh, Kijk, ik laat het nog even zien voor de mensen thuis. Oh ja, schrikkelijk. Mooi pakje. Hé, Leo, maar. Als wij vroeger uit moest spelen, een hesje. Ja, tuurlijk. Hé, woensdag is zover en dan gaat IJs winnen, toch? Dat is allemaal allemaal. Ja, ik kan nu wel voorspellen, dames en heren, dat IJs kampioen wordt. Ik denk dat het de eerste keer dat het een voorspelling is dat je ook gelijk gaat krijgen. Ja, ja, ja. Tweede plaats fijn hoor. Mag ik het nog even hebben over meneer Simon Kelder? Wie? Simon Kelder? Ja, nu hier zit kan ik je waarschijnlijk niet weigeren, maar wie is Simon Kelder? Wie is, inderdaad, wie denkt Simon Kelder wel dat hij is? Nou. Ik, dat is even? De, de, de man is de, de, de, de grote eigener, zeg maar, de Berlusconi van Excelsior. Oh, leuk. Simon hebben zeg maar, De, de, de Abramo-fiets van, van, van ja, ga ja. gewoon door, ja. ja. ja hoor. Simon oh, Kelber. Die man meet zich het een en ander aan. Ja, ja, natuurlijk. Namelijk. En aan die gaat zo door de trainer eruit. Niet. Alsof Excelsior geld heeft om de trainer eruit te gooien. Maar wacht even, Excelsior degradeert toch? Ja, Excelsior. De ja, dan de kun je je trainer trainen. er nog uit flikkeren. Weet je wat uh, Excelsior eigenlijk betekent? Nou? Steeds hoger. Oh ja, dat is wel grappig als je er een kelder eet. Als dus je, <laughs> je. Of uh, maak ik nu even het gras voor je voetjes weg? Ja, want ik had deze. Ja, Ik zag uh, namelijk dat je wat had opgeschreven. Ja, ja helaas. Dus uh, ook weg. Tine. Maar ik maak Heb je nog een paar met grapjes? Ga ik er maar eens in, joh. Ja, ik had vroeger twee kelderwijken. Oh ja, Eén wijk aan zee en één wijk bij Duursteen. Leo! <lacht> nee, ja. um, uh, je, je was trouwens uh, deze week in Bilbao, was het niet? Ja, dat was inderdaad uh, heel verschrikkelijk. Maar dan? Nou, die landing, uh, dat was... Uh... De landing was verschrikkelijk. Ik had het eigenlijk meer over de voetbalwedstrijd. Uh, oh lelijk. ja, die was heel erg leuk. Maar wat was er met de landing dan? Nou, die was dus verschrikkelijk. Ja, maar met het vliegtuig? Ja. Dat was een verschrikkelijk aan? Oh, nou, Leo Driesen. Nou, dat, dat was op tv zelfs. Dat we woensdag waren, we, we, was die uh, rare valwind in oh, uh, Wilbouw. Ja. Uh, ja, bij Wilbouw, ja. Golf van Biscayne. Ja, uh, ja, valwind, Ongelooflijk. ik mee, meegemaakt. Zie je wat anders dan een rukwind, hè, Leo? <lacht> rukwind. Ja, nou, die, mag, ik die, mag ik die voor de volgende keer gebruiken? Wacht even. Hebt... Rukwind. Ja, dankjewel. Uh, even kijken, want uh, de nee, slitsback we is wel Vijfde uh, tweede, heb ik het hele seizoen ja, gezegd. Ja, dat had je gelijk in. En, uh, Ajax eerste, dat zeker he, het hele seizoen. Hebben we het over Steve McLaren gehad? Uh, ja uh, Kunnen we PSV nog een beetje afzeiken hierna? en uh, daar? Nee, nou ja, die hebben wel gewonnen. Ja. Uh, en, uh, ja, ik moet zeggen, de hand van kokken. <laughs> Hier ja, ja, is een neus, ik. Ik kan je even in. Even zeggen, wat? O, ongelooflijk. Hé, hey, uh, en uh, uh, uh, AZ, die gaat helemaal naar de kloot, hè? Nee, je gaat hartstikke goed met AZ. Nou, hartstikke mooi. Uh, Leo Dries, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Wat leuk. Ja, ik heb dat heel graag gedaan. Nou, uh, hang nou maar op. Ik ben, ben, vind het wel mooi. Mag ik naar huis? Ja. Ja, hoor. God, Oh ja, dat vraag ik altijd als ik thuis zit. Ja, doe Heb maar. je nog een beetje, uh, kun je nog een beetje Siemec? Beetje Een Beetje Siemec. Beetje, beetje, dan, dan, dan leg ik, Thuis lig ik altijd in mijn bedje. En dan moet ik, die Siemec <laughs> vind ik namelijk wel een geil ventje. Na het orakel uit de studio is het tijd voor het orakel uit Tsjechië. Onze Martine. <tied> Toen ik nog in Tsjechië woonde... ken ik maar twee Nederlanders. Marcus Bakker van die CPN... en Johan Cruijff. Bakker was een Hollandse communist... en hij werd bij ons toen als held gezien... die het kapitalisme in dit land die nek om zou draaien. Het enige wat Marcus voor elkaar heeft gekregen... is een naar hem vernoemd vergaderzaaltje in die Tweede Kamer. Wat overigens een schande is... Want ik geloof niet dat Anton Moesert een eigen kamertje op het Binnenhof heeft gekregen. Wij vonden het ongelooflijk dat er in het Vrije Westen communisten bestonden. Dat noemden wij vrijwillige opsluiting. Maar goed, het gaat nu even over die andere man. Johan Cruijff is deze week 65 geworden. En dat vind ik vreselijk goed nieuws. Want dat betekent dat hij nu officieel bejaard is en dat we bijna van hem af zijn. Wat een vervelende is die man. Hij denkt altijd maar alles te weten. Die man die spreekt niet eens normaal Nederlands. Hele volksstammen lopen met die flapdro weg. Want oh, oh, oh, wat is het grappig dat hij alles verkeerd uitspreekt. Nee, maar meneer kon zo goed voetballen in 1970, ja. Toen was hij goed, omdat die rest er geen reed van kon... Tegenwoordig zou Cruyff bij RKC spelen. Een wel aardige speler zouden ze over hem zeggen. En meer niet. Johan heeft overal verstand van. Want hij is zo vreselijk slim. Laat mij niet lachen. Joopia uit Betondorp is een enorme Johan. En over een paar getilde oude neel. Maar zoals Cruyff altijd zegt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ook Johan heeft niet het eeuwige leven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Overal waar ik in die wereld kom, beginnen ze over die Saikstrouw. Kruif dit, Kruif dat. Weet je wie nou echt wat betekent voor Nederland? Martin Chimek, maar daar hoor je ze nooit over. Godverdomme. Hij is een beetje schort. Um, Hij hey, uh, nam het niet op voor jouw vriend Johan Kruif, Leo. Hallo? Hallo? Hallo, met jou, Arne. Hey, joh. Het was me het weekje wel in Den Haag. Eerst ging de coalitie op zijn reet, en donderdag was er opeens de coalitie. Was het toch nog een begroting voor 2019? En stonden we net voor lul in Brussel. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Janine Hennis van de VVD. Hele goede nacht, Jan en Leo. Hele goede nacht, Janine. Maar... Wat een week, Janine! Ja, zeg dat wel, hè? Ik... Alle wonderen zijn er weer wel je uit, hè? Nee, die achtbaan die kwam wel even met een schok tot stilstand. Ja. En de achtbaan was, wat was dat ook weer? Nou, weet je, het was toch wel... Het, de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, waren wel turbulent. Met verkiezingen naar Den Haag. Formatie Rutte 1. En dan in één keer Geert die Wilders uh, die zich verslikt. Ja, wat een verrassing, ook, hè? Maar ook uh, een kamer die met een grote meerderheid een mooi akkoord weet neer te leggen en daarover ja, telling neemt. Dat is prachtig. Maar laten we even iedere hoorde uh, op ja. zich nemen. Want ja. dat uh, Geert Wilders uh, onbetrouwbaar bleek. En dat was toch niet zo heel veel een verrassing voor heel veel mensen, toch? Nee, maar als je zeven weken onderhandelt um, en er lag een akkoord. het is dus, dus niet zo wat je nu ook al hoort. Zeven weken en dan helemaal niet. Er lag gewoon nee, een allemaal akkoord. Klaar. Um, en, ja, en dan een, toch wat tot ieders verrassingen in één keer weglopen... want dat is er gebeurd, is, uh, is pijnlijk... en toont een enorm gebrek aan politieke moed. Wat maar, mij... maar hebben jullie je nou echt allemaal zo vergist in de man? Want hij heeft toch altijd gezegd, ik kan elk moment zeggen, ik doe het niet? Ja, weet je, zo goed ken ik Geert Wilders niet. Ik nee. weet alleen dat hij wel heel erg gecommitteerd was... en hij heeft zo vaak ook tegen ons gezegd... dat de politieke wil, ook van de PVV... Uh, zou zijn om eruit te komen, ja en dan blijkt het niet zo te zijn, ja. uh, is dat natuurlijk een hard gelach. En dan kan iedereen roepen wij hebben beter geweten, de realiteit is dat we uh, anderhalf jaar geleden met een enorm versplinterde uh, politiek landschap geconfronteerd werden na de verkiezingen. Uh, Geert Wilders was eigenlijk uh, uh, de winnaar van die verkiezingen. Ja. Yeah. Uh, ook voorhand partijen uitsluiten. Daar doet de VVD niet aan, Dat vind ik ook niet verstandig. Nee, nee niet ook nu een ook niet meer. Aan de bureaucratie. Nu ook niet meer. Maar uh, ja, dat de PVV een paar problemen heeft om op te lossen, dat mogen duidelijk zijn. Ik, ben, ook... niet, ik ben niet geweten, om aan politici uh, en... Als ik een voetballer interview, dan geeft hij gewoon antwoord. Nee, maar... dat is bij ja. de politie anders. Ja. Maar je nee, moet je mag gewoon wat hard aan het schreeuwen zeggen. En nu ook niet meer? Ja, is Nu ook niet meer. Uitsluiten. Uh, nee. Weet nee, je, moet nooit, je moet nooit... Nee, gelijk, onsanitair, Het is niet helemaal van het niveau van de PVV, Maar nee. je gaat toch niet nog een keer in dezelfde hoop strontrappen? Nee, zit maar ik bedoel, het mogen duidelijk zijn dat de PVV uh, uh, heeft laten zien... Ja, dat onbetrouwbaar. ...dat het aan de moed en lessen... Nou, uh, uh, Precies. Hè, maar, het maar maar e te Maar ik, ik begrijp het dilemma wel een beetje. Want hoe harder je tegen Geert aanschopt, hoe meer stemmen die lijkt te krijgen altijd. Dus je moet hem eigenlijk, ook, je moet hem eigenlijk met liefde... Liefde, Met heel veel liefde moet je hem doodknuffelen. <laughs> nou ja, je moet het podium politiek, niet groot maken. Politiek lekker zo. Nou goed, de PVV, ik hoor het al, daar heb je niet meer zo van zin in. En de SGP dan, Janine, want daar heb je ook nogal last gehad van, van de hele laatste tijd. Ja, nou. ja, de, <laughs> nou, ja. ja. Weet je, kijk, het is voor, in het landsbelang was, dit allemaal niet zo goed hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Nee. Sterker nog, uh, het is behoorlijk dramatisch wat hier gebeurt, uh, vijf verkiezingen in tien jaar tijd. Maar uh, nu is de knop ook wel om en vind ik het ook wel enigszins uh, bevrijdend. Ah, je hebt gelijk ook. Ja. Hé, hey, dat jij ook nog bluizen zijn met die uh, Jolanda Sap hè, en GroenLinks, dat had je toch ook niet verwacht, hè? <laughs> Jolanda Sap is een leuk mens. Ja, en, uh... natuurlijk. Die <laughs> <laughs> groene thee drinken zijn er toch op, joh? Maar ze heeft jullie wel lekker geholpen, toch? Nog even, Nee, maar nou, uh, ik bedoel, het is niet mijn partij, nee. maar de rest is de leuk mens. Ja, tuurlijk. Wel mooi dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en politieke les toont. De kongeert Dat kan je wel zeggen. En is stond... toch mooi de ja. stekker er weer ingedouwd? Nou zou ja. je ja. Zeggen, je zou de ja, stekker dat, in je onder sap Dat Londen was Londen weer een doud. momentje wat uh, beter overgeslagen had kunnen worden in haar politieke loopbaan. Maar ja, ah, dat was een leuke, moment... uh, leuk jeugd -cabaret met samen met Ineke van Gent. Hè. Dat was leuk, leuk in elkaar gezet. Hey, en... Ik vond het een hele leuke grap, er zat alleen geen clue aan. Ja, en twee hele slechte acteurs. Hé, wat stond die? Samson toch voor lul joh? Ja? Ja, vond je ja, niet? dat zijn jouw woorden. Ja, nou, ja. ik heb jouw woorden ook gelezen op Twitter hoor, ja. die wogen er ook niet om, ja, Janine. Ja, ik was inderdaad wat harder dan ik uh, normaal ben op Twitter, maar... Uh, je schoot vond, een beetje uit. Ik dacht op een gegeven moment, kom op man, pak maar nou door, wat nou landsbelang. Ja dan joh. Dan ben je hier gewoon bij en dan ga je niet vanuit de, vanaf de zijlijn aan staan kwebbelen, net zoals Roemer en Wilders, maar dan doe je mee. Ongelooflijk ja. hè? en dat die dan zegt, ja dat is niet helemaal mijn dag, nou het was de grootste blunder ooit. Ja. Heeft, heeft hij nou hard op ja, die deur na, zat? Later, ik moest er ook om lachen, om die opmerking. Maar later bleek dat, hij, dat het ergens anders op sloeg. Ja, natuurlijk, ergens... meer even spinnen dat het ergens anders opsloeg. Ja. Het was omdat hij drie weken geleden de soep heeft aan laten branden. Ja. Nou, doei! <laughs> die man stond toch gewoon... Jezus, gaan hier toch... Je zou toch... P van de zijn: Wat een aanfluit! Dacht je dat Job Cohen een prutser was? Nou! Ah, oh, arme. Ja, nee. arme wat zich. Hij wilde ja. dit toch? Nou, dan krijgen we het ook nee, niet goed maar doen. maar het is niet handig. Ik bedoel, echt niet handig. Nee, en dat het En ik heb echt geërgd aan zijn opstelling tijdens het uh, debat. Want hij maakte een groot gebaar. Nu, nu wil ik ook wel tegemoet komen. Ja, ja ik zie maar, je net, het voor maar je. net even te laat. En late, ja. eh, Maar Sineen, maar, maar hoe, hoe nu de toekomst? Want er was natuurlijk wel wat e euforie. En eh, iedereen lijkt ook wel blij dat, dat het uh, een beetje dat gezeur en dat hakketak... Waar, waar we allemaal op verschillen een beetje uh, achterwege ja. lijkt te zijn. Maar, ja, ja, nee. nu. maar nu komen de verkiezingen ja, nee. Euforie is er bij de CVD in ieder geval niet. Nee, ik bedoel, nee, nee, maar, uiteindelijk, nee maar uiteindelijk is er echt. Bravoeren is echt niet op zijn plaats. Nee, maar want, dat bedoel ik niet. Ik bedoel ja. eigenlijk meer de stemming, de politieke stemming in het algemeen. Heb je dat ook, voel je dat ook een beetje van. Nou, we, we, we kunnen weer een beetje wat vrolijker tegen de toch wel grote problemen aankijken. In plaats van dat we zo moeten hakken, takken en dingen zo moeten benoemen. Ja. Mooi gezegd, nee, ja, ja, maar ja, dat uh, meen Als ik. Een land in crisis is, oh. is de politiek erbij gebaat dat, ze, dat er wordt samengewerkt. En dat ja. is wat de politiek deze week heeft laten zien. Dat bedoel nou, ik. Nu. Uh, Gaan we gaan oh, de campagne niet. in voor de verkiezingen op 12 september. Dan komen er weer verschillen, dan zullen de verschillen ook weer worden uitvergroot. Ja, dat, maar dat uiteindelijk, moet ook. uiteindelijk <laughs> um, uh, is de kiezer aanzet, hoop ik echt van harte. 12 september, ja. En geconfronteerd wat... worden met een iets minder versplinterd politiek. Nou ja, en weet je wat dat een beetje, snel wat... geformeerd kan worden, ja, en precies. dat we snel door kunnen komen. Hey, je, je zit al heel mooi in de verkiezingsstrijd, zeg, wat, ja, wat man, heb je al lang gezien? Ja. Hey, nee, nou, over nou, de gesproken, ja. Wat dan de slogan? Doe allemaal mee met Rutte 2? Ja. Dat is niet zo slecht. Ik bedacht, kan Leo. het in de groep gooien. Deze is gratis. Hoe gaat de VVD de verkiezing in? Uh, met het liber -verhaal, een liberale verhaal? Of, of ben je bang dat je dan uitgelachen wordt? Nou hoezo? Nou, de, de laatste tijd het liberale verhaal een beetje weg was, Janine. Ja, maar ik heb ook al eerder tegen jou gezegd, Jan, dat je niet zo snel die prakjes van D66 moet. Nou, we hebben niet alleen en, de prakjes, uh, we hadden natuurlijk zondag Nee, en, maar de vvd. We hebben natuurlijk liberale partij. Ja, al 100 maar keer toch weigeren op de naadje. Jan, nee, doe nou, eens lekker... een beetje rustig tegen Janine nu. Oh, sorry. Ja. Janine, ga je gang. Ja. Jan Tetter, inderdaad. En er zijn op alle thema's, ook medisch, ethisch, immaterieel, maar vooral de immateriële thema's waar Jan nu op doet, ja. is er geen stap achteruit gezet. Nee. Op bepaalde terreinen zijn er grote stappen vooruit gezet. Oh. En ik ga ervoor knokken om al die punten verderom te verzilveren ja. in de volgende dag. Maar week. geen okay. stap achteruit. Wij gingen met z'n allen op de VVD stemmen voor stappen vooruit, Janine! Ja, maar er zijn ook stappen vooruit gezet. Waarop dan? Op het liberale vlak? Waar zijn nee, we vooruit bij gegaan? Bijvoorbeeld op het liberale de voorlichting vlak. over seksuele diversiteit in het onderwijs. Dat Oi. is nogal ja, belangrijk. Ja, dat vond ik, uh, ik ook vind. wel leuk. Uh, de homolessen. Ja. <laughs> nou ja, is wat anders. Hey, vind je het ook zo zonde van die animal cops? <laughs> Ja. Nee, ja. ja. En die jongen heeft zo'n zo mee. Nee, maar uh, dat, dat, moet, je, dat oh. dit moet je dus niet doen. Hij is een kaapje nee. ja, vanmorgen uit zijn nek laten knippen bij je nek oh. Dit is, nee, dit is, dit is, dit is, dit is misschien wel de korte termijn leuk, maar het is heel dom dit. Oh, oh ja? Nee, je moet, ze niet, je moet ze niet nog verder de hoek intrappen. Dat, dat, dat, dat, dat is gewoon, oh. gewoon allemaal jammer. Zonde zeggen. hè, Janine? Want Juist. het is toch leuk om op te komen voor de Meeuwen. Juist. Ja, ja weet je, kijk, die Jong Raus is natuurlijk altijd wat hysterisch als het eruit over dieren gaat, maar. Ja, ik bedoel, die dierenpolitie is er, die is niet ineens afgeschaft. Nee. Maar dat wat de Pvv voor ogen had, ja, dat gaat er niet meer komen. Nee, en niks meer denk ik wat je uh, wil ooit. Kous die kan nu gaan roepen over de rug van dieren. Ja, uh, over de rug van velen wordt hier politiek bedreven. Ja, oude zijn tegenwoordig uh, uh, aanzet. Laten we het he? niet te hysterische benaderen. Nee, heel, heel goed, goed. Ja. Heel goed Janine. Al... hou dat vast. Houd vast. En, en uh, ga je nog uh, morgen te, te koningin in de dag, hè? Uh, nou, ik ben vooral eigenlijk van plan om een bootje te gaan schuren morgen, maar ik zal vast en zeker ook ergens een drankje Janine, Janine, wacht eventjes. Je hebt nu anderhalf schuren. jaar met de PVV hebt opgetrokken, dan, dan, dan smaak je een beetje naar het populisme, dan weet je hoe je het volk een beetje moet motiveren. En ik zie het toch niet Janine Hennis een bootje schuren morgen, maar gewoon oh, nou meteen je, een het een weer, de oranje hoedje en de stuk, hoor. Het morgen maar weer. Ja. En ik ga vast en zeker ergens uh, een drankje drinken op het draf. Maar ik wil ook mijn bootje schuren. Dus ik ga ook even ontspannen na een hele gestoorde ah, week. Ah, je hebt gelijk. Kamer. Ga je lekker ja. je bootje schuren en lang leven de koningin, hè? Zo is dat, oranje boven. Echt waar? Oranje nou bitter. <laughs> <laughs> en Janine, ga je lekker slapen, want je moet morgen ja. vroeg op om je, om, je, ja, om je bootje te schuren. Zo is dat. Hele goede nacht, Janine. Dag Janine, het was me een eer. Dag Leo, wat leuk. Doeg. Het Haagsgeluid. Ja, ik lees net eventjes op uh, teletekst. Uh, ken je die Haagse juwelier Die is vermoord uh, van de week bij die overval. Ja. Daar hadden ze dus de dader ze gevonden. Ja. Die was herkend door zijn buren. En toen stormde de politie zijn huis in. Net is ja. net gebeurd, vers van de pers. Ja. En toen waren ze vergeten dat sommige huizen ook uh, een achterdeur hebben. En daar is die meneer, de juweliermoordenaar, nu uitgevlucht. Dus ze zijn nog steeds op zoek naar hem. Kwestie van tijd. Ze waren de achterdeur vergeten. Kwestie van tijd. De achterdeur! ja. Je, in elke elk Amerikaanse politieserie zie je altijd een balletje bij de voordeur en bij de achterdeur. En de Nederlandse politie, die staat alleen bij de voordeur, Leo. Ja. Ja, dat kan ook wel. Nou hè? Dan kunnen we kwaad maken. Nee, het is, vandaag Koningendag, en, uh, het is vandaag Koningendag. Het is vandaag Koningendag. En uh, dat uh, het is, is best de reden van, van het jaar om morgens uh, vroeg, uh, vroeg altijd te beginnen met alcohol. alcohol. En daarnaast, uh, daarnaast, maar dat is persoonlijk, vind ik dit, dit het, alle aller mooiste mooiste de allermooiste feestdag uh, van, van het land. land. En, en met wie kan je dat beter bellen? Met de grootste, oranje je gek van het land: Johan Vlennings. Ja, goedendag, enorme Johan. Hallo? Hallo? Joab? Ik sta hier, oh, nou, ik zie hier toevallig een brommetje voorbij komen met een beveiligings... Oh, je gaat gewoon autonoom beginnen met iets. Of nou, tenminste, ik weet niet eigenlijk wat... het. is. Jawel, wil je even, even wachten tot wij een vraag stellen? Ja. Oh, ja. Sta je al lekker langs het hek te wachten, op Ja, om heel eerlijk zijn wel. Ik ben al de aller, aller, allereerste hier in Renen. Ja. ja, er is nog niemand in dat nee. zal druk zijn, maar nee. ik ben nog de eerste. Ja, ja, niet... Maar ben ik ook oh. vrij vroeg, niet? Ja. Vind je het niet een beetje zonde van je tijd dat je dan als eerste bij een hek staat... terwijl de, de beste vrouw, nou, uh, wat we zeggen over twaalf uur langs komt lopen? Nou, weet je wat het is? Het belangrijkste is om een mooi plekje te hebben. Want ik wil ontzettend graag de hand schudden van de koningin. En dan een doodje overhandigen. En als je dan, uh, zeg, een uur of vijf aankomt of zes... Ja, dan heb je kans dat je gewoon niet meer het mooiste plekje hebt. Dus, Johan, uh, Johan, denk jij ja. dat het andersom nou ook het geval is... dat de koningin erop zit te wachten om jouw hand te schudden? Uh, dat vraagt mij wel een beetje af. Ja, ja. dat vraagt de, de koningin zich niet af. Die weet het wel zeker. Maar uh, je staat er dus met, de, met een pakje voorkomen. Ik hoop dat ze komt. Ja, dan begrijp ja. ik wel. Hé hey Johan, is de koningin wel eens op je afgekomen om je een hand te geven? Nou, ik, ik zal je zeggen, vorig jaar kreeg ze al twee keer een hand achter elkaar. Twee ze keer? had een heel mooi fotoboek voor hem meegebracht. Kneep je ook hard? Ze dat Bladeren, en zei ze flikken nou keer op Nee, nee. Ze koffen, en, en, toen was ze heel blij met het fotoboek. Toen gaf ze aan een van de beveiligingen. Ja, kwam natuurlijk. terug ja, heel blij. en kreeg nog een keer een hand. Twee ja, keer op één dag. Nou, ongelooflijk. Dan. Heb je daarna nou ook in de gracht gekeken? Want daar dreef dat ding, hoor heeft ze lekker handje een Nee, het is, het, is, het, is, het is echt een hele fijne vrouw die, die ja. echt open ja, ja. voor iedereen. Nou, Als ja. is van jou ook een hele fijne kerel, heb ik gehoord uit uh, Betrouwbare Bronnen. Dat weet ik niet. Nou, zeg maar. Ik hoop het wel. Hé, hey, ja. wat is er nou zo'n mooie koningendag, uh, Johan? Nee, het feest allemaal. Gewoon, zelfs nu, ik sta hier nu helemaal in mijn eentje aan het hek. En, en ik heb mooi. wel een smal op mijn gezicht. Ja. En ik denk van, wauw, straks komt ze. Ja. En dat ja. gevoel, dat moet je gewoon vasthouden. Ik ja, denk dat ze kan niet dat ze wel lekker binnen blijft. Ik denk dat die, die meldt zich ziek. zegt ah, nee, die die achterdeur. Die de achterdeur. Ik kan hier de achterdeur. Johan, sta je ook bij de achterdeur? Uh, nee, er zijn hier geen. Hé, nee, alleen. ik sta hier achter een hekje. Maar hier kun je ook niet echt snel mee weg. Ben je nou niet bang dat de plaatselijke hangjeugd dit nu hoort? dat jij bij dat hek staat in je eentje? Dat ze denken van, we gaan eens even die mafketel in de graaf flikkeren. Uh, ja, gelukkig ging Ik roep uit, niet op hoor, tot uh, wel agressie. Hey, maar, hey. Je hoort dat moet dus toch in het lopen. hoort mij niet oproepen of er is een jeugd uit Jo Johan Fleming staat aan een hek daar langs de route. Nou, ga er eens langs, dan hoor je mij niet zeggen hoor. <laughs> nou, ik hoop in ieder geval niet dat ze dit horen dan. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, ook oh, avond. Hey, hi, hi. Oh, daar komen ze al. Nou, <laughs> ja. Ja, ja, even. kijken Laat even. of we live is gebeurd. op je, Wat gebeurt ja, Dat ging heel snel. Ja. Ja, krijg je een erop. Hoe zeg je? Ik krijg geen stom van hem. Nee, gelukkig niet. Nee, oh. ik, ik denk niet dat ze het gehoord hebben. Nee, nee, nee. Zeg, Je doet ook weer mee met de verkiezingen? Ja, tuurlijk. Ja. Partij van de toekomst, hè? Ja, in 2002 hebben we meegedaan, in 2003. Ja. Ja, maar... ja. Zelfs in 2003 kwamen we met maar je de verdubbeling leert het nooit, hè? van de stemmen. Wat, zeg je? In 2003 hadden we zelfs de verdubbeling van de stemmen van 2002. Ja, ja toen stemde dat je buurman is... ook. Van ja. <laughs> ja. En, en, twee naar ja, vier, knap dan... hoor. Ja, we hebben nu echt wel een hele goede kandidaatlijst, zo meteen. zometeen. Oh, ja. En een eens partijprogramma. Noem eens een naam, want je hebt een keer met Mendel Tio, de naam zegt het al, uh, heb je dat ook gedaan? Heb je nu een andere BN'er weten te strikken? Nah. Nee, we, we hebben nu, uh, nu komen we ook echt met ondernemers en uh, studenten. Dat uh, niet mensen, serieus allemaal, hè? De toekomst uh, nog, nog tegemoet moeten komen en die gaan ons helemaal helpen om gewoon uh, mee-campagne voeren. Oh, ja. Er komen heel veel nieuwe ideeën allemaal hmm. aan, dus uh, wat dat betreft hmm. denk ik de, de, dat het wel goed gaat o, er zijn komen. dus ondernemers in Nederland die, die bij jou op de lijst komen voor de Partij voor de ja, Toekomst. Ja, en, en nog niet de eerste de beste. Nou, noem eens dan even een naam van de eerste de beste. Nou, we gaan volgende week waarschijnlijk pas een kandidaat maken. we bellen je niet meer in de nacht voor geen nieuwtje. We het kijken, want we hebben meer kandidaten als het Want je mag maar met dertig kandidaten aankomen. Johan, noem eens even één grote naam, zeg. We zitten op Radio 1 niet voor de katse viool dat je bij een hek staat. We willen nieuws hebben. Nee, maar het is nog niet kiezen om er één kandidaat een naam te noemen. Maar er zijn ook mensen uit de politiek die zich aangemeld hebben. Echt waar? al eerder heel hoog in de politiek hebben meegedraaid. Dan denk ik aan... Nee, Mat Ja, Wacht, er ja. Wordt, komt nu iemand aan. er ja, komen mensen nog aan. Ja, dus met een krat bier erop. Oh, dit oh, wordt oh, mooi, nee. Hij is leeg. Ze zijn gelukkig leeg. Ja, ja. Ja, zijn we live het slopen van Johan Flemming op de radio? Dat ja. Nee, dat gaan ze gelukkig niet doen. Oh, dat gaan ze ook niet doen. Hey, maar, wat uh, Mat Herbe dus? Er, er zijn uh, een beetje namen die al uh, erg goed gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, erg erg, erg hoog. Maar ik, ik, nee, ik kan nog geen kandidaten noemen. Tante maar, want Riet. Dat niet dat tante Johan. Hoe zeg je? Tante Rita. Uh, nou, die, die mag ook wel bij komen, ja. hoor. Oh, oh, die dus niet. Hey, en, die, en die minister die toen in zijn broek plasterde, die ging toen meedoen aan een show en toen ging hij in zijn broek plassen. Ja, oh. ik weet wie je bedoelt. Ja. Ja, die? Uh, nee, Niet direct, nee. Niet direct. Haha, oh, <laughs> daar heeft iemand bij! Wat een politiek antwoord. Oh, hoe heet die nou ook alweer? Hoe die, die, die oh, heet die nou, die man die een beetje partij meedoet? doet? Die Wat hebben we. Heb heel Ja, toch? precies, heel erop ja, ja, ja, ja, Dat is ja, hem, ja. hè? He? Ja, die houdt hem van een beetje gekkigheid. Dat is hem, hè? zeg hem maar. Nee, ik, ik zeg het ik zeg wel. Ik ga echt geen kandidaat om, even, dat is. maken, maar dat komt echt later. Ja, gooi maar in. Scoop. Ja. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan de Het is niet te geloven, maar voor de Partij van de Toekomst gaat. Weet je nou? Ria Valk. Gaat Ria Valk op de lijst bij Johan Fleming. Hé, wat zijn de speerpunten van die partij van je, je, je, je, je, je, je, je, Johan? Nou, wij, wij gaan in ieder geval. Wij, een paar punten pakken we over van de vorige keer. Hij, natuurlijk, maar die had je toch nog. Ja ja, natuurlijk ben ik knap. Ja. Ik ben niet Nee, die stoompunten, Die had je toch nog waarom fuizen ja. dan eigenlijk ook hè? Ja. Maar noem eens één nieuwe uh, ja, nee, een speerpunt. Een nieuw, ja. Dat je zegt ik heb een nee. nieuw speerpunt. Nee, nee we, we, we ja. hebben volgende week weer een vergadering met een ledenvergadering oh, ja, joh. en dan ja, komen zijn alle leden. Noem moeten die leden dan en dan gaan we het beleidsplan helemaal dat dan alle punten inbrengen. Dan gaan we pas kijken. Ja, wie zijn de leden. Er is nog geen speerpunt. Wist je hoeveel leden we de vorige keer hadden? 2700 leden hè? Van ik niet, 2700, ongelooflijk, gemiddelde majonettenvereniging, neem het vrouwt dat ook. 18, dus kan ze allemaal laten zien. Ja. Oh, ja. Ja, Johan, en, en... En, en die betalen allemaal uh, een contributie? Nee, het, wij hadden bepaald als een partij van de toekomst, het was uh, 1 euro... Ah. voor uh, contributie. En oh. daar geef ze ook nog een pasje voor en oh. nog wat andere zaken. Lastige Want leuk. je moet gewoon donaties mogen ze wel ja, geven, maar we aan. willen niet meteen een heel hoge ja, lid, maar... ja, heel hey, eh, wat heb je in, je in dat pakketje voor Beatrix? Want het fotoboek was niet echt bevallen vorig jaar. Heb je nou iets leuks? En je ging toch met ja. zo'n ballonnen en je ging toch zwevende kiezer uithangen? Ja maar, nee, maar nee, ik nee, doe, zou hoor. uiteindelijk Oog. op 30 meter hoogte langs de route gaan geven aan die heliumballonnen, maar... Ik moet zeggen, je is een beetje ongeloofwaardig als je de politiek in gaat. En je hangt daar een beetje aan de blom. Nee, nee, ben je op, echt nee, het voorbeeld voor de zwevende kiezer? Ja, <laughs> ja, maar je merkt ja, dus dat het concept van, van waterdicht is, he? met Johan of, ja. Jan of Johan. Net, Weet je wat het van Johan is? Nou. Johan is onverstoorbaar. Ja, je hebt gelijk ook... Wat zit er nou in dat pakje? Uh, er zit uh, iets heel bijzonders in. Ja, het is een gouden pakje. En ik denk dat het uh, de koningin ook opvalt. En als de mensen me willen, willen uh, herkennen, Maar ik heb een heel groot rode hart bij. Van een bijna meter metodoorst. Oh, hartstikke dus, mooi. Dat, uh, uh, ja. uh, Johan Vleemmink, uh, dankjewel. Succes Femix. in de politiek te verliezen. Dag Johan. Tot ziens, hoi hoi. Uh, en de plaats van de aan uh, uit Drenen volgende kunnen we uh, uh, melden dat ze worden. op zoek Want... moeten naar een heel groot rood la hart. Langs de route. Ja. Heel, heel groot rood hart. En er staat een heel klein mannetje, hij heeft die vast. En uh, nou. doe je doe je er voordeel mee. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800 1121 21 om je mening te geven over de stelling De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. die was van vorige week gewoon. <lacht> Wat is er? Oh, de, de, de, ja, dus die, die van, van deze de week, week is. Uh, ge... Geen verkiezingen laten. Kool coalitie doorregeren! Ik zit alweer gewoon aan het begin van het nieuwe programma. Wat je dat nou? Ja, je moet op een gegeven moment stoppen met doorhustelen. Door, uh, je moet. Leo, je moet op een gegeven moment stoppen met. Wat, wat, ja, we blijven dit niet doen. Oh, oh. oh er is maar, iemand de, begonnen. De, Danny Vera. Wie? Danny Vera. Is dat iets anders dan. Uh, Hallo, Vera? Hahaha, <laughs> <laughs> Leo! Zeg hem niet leuk. Your voice I hear while you don't speak, somehow. Dit vind jij goed, hè? Leuk. Ja, nee. Danny, Danny, Danny is een topper. Een topper van de week, week, week, week, week. Is dat de Danny Veramann? Haha, <laughs> Leo! De Leo? Veramann heb ik ook zo'n liedje gezegd. Echt, ja? leuk liedje. Met Hank met heeft hallo. Oh ja, dat kent iedereen nog, ijzig hallo. Ja. Met een ijzig hallo kom jij de kamer binnen. Ik wil wel wat zeggen, maar ik weet niks te verzinnen. Jezus, dat schud je zo uit je mouw, ja, hè? Nou, Hartstikke was leuk. Wat tennie nou even zingen? Wie? Wendy. Wendy? Wie is Wendy? Oh, stond ik maar ergens te zuiver zeg. Ik ben echt, ik heb zo'n droge bek, ik krijg van die show. Oh, oh. Staat hij nog over? Ja. Oh. Hoi Martijn de groetjes doen aan iemand van de W. Uh, aan Shanine uh, Hennis. We oh, oh, letten een hele leuke gesprek mee. Die gaat de bootjes schuren morgen. Ja ja ja. ja. ja. Hoe lang duurt het nu weer? Jeesur twee minuten joh. Can you make grey white? I wonder... Wonder... So come find me Cause I lost myself oh, La la la la Ja, dit was dus Danny Vera me. met Fighting. Ja. En ik beloof, ja, als, ik, als ik hier ook nog een keer Swap een herkalser krijg, krijg Danny die ook. Dus van de zomer kom je nog in ieder geval twee keer voorbij. <truhig> Dat ik nog even weet. Ja, je is zeer onbeschoft om daar doorheen te praten. Echt waar, joh? Ja. Die man heeft 9 cent verdiend dan in het geintje. Ja, maar Denny verdient meer. Maar meer dan wat? Ja, die verdient meer. Oh, dan ja, dan dan trouwens, we hebben een noviteit. Ja, dat mag toch wel? Dat mag toch? Dat mag toch wel? Dat mag het ja, niet. Noviteit? Ja, precies. Want vorige week en de week ervoor hadden we een van een kut-kut plaatje. Die dat heel hard en dwars door uh, uh, wat de geleuter heen ging. Uh, de, van de Dirty Denims, Denims, de Dirty denims. Ja, dat stoorde en, uh, nou, enorm. Ja, dat stoorde enorm. En uh, de Dirty Denims, de, de, de dirty denims hang, uh, hing aan goed de telefoon en te zeiden... Luister eens eventjes, met, met, met, met dat gekloot met dat plaatje. We nemen wel wat voor jullie op. Luister maar. Echte jannen, wat een geluid. Ja, dat was niet lang, maar het kwam uit een uh, goed, uh, goed... Hebben we het gesprek met Johan Flemings al gehad? Oh, zijn we vergeten op te hangen? Johan! <laughs> Johan! Ja, die is dus in elkaar getimmerd. Nou ja, misschien is het maar beter ook. Ah. Euterensie noemen we dat. He, uh, er is geen tijd om te verspillen met de verkiezingen. Het land staat er naadje voor en dus moeten we gewoon doorrammen, doorbeuken en doorsmijten. Desnoods met deze wandelgang coalitie. Dus wel dus. gratis naar 0821 en dan geef je mening over de stelling. Geen verkiezingen. Laat de Koendus coalitie doorregieren. En als we vanavond niet allemaal dronken mensen aan de lijn krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Weet ik het ook niet meer. bouke, bouke. bouke. Hoi! Hey. Uh, uh, Dag, Bouke. Hoi. Hey. Hey, Wat zeg je? Absoluut niet doorregeren. Wat zegt hij? Niet doorregeren? Nee. Gewoon lekker verkiezing houden. Verkiezingen. Ja. houden, ja. En, ja. Uh, Want? heer Rowan, omdat het kan, hè. Gewoon omdat. de... Hé, hey, Bouke, ja. Uh, ja. Bauke, uh, en we ga je stemmen dan, Bouke? Waar? Wat ga je bestemmen? Wat ga je bestemmen dan? Ik op het onafhankelijke burgerpartij stemmen. Ja, ah, natuurlijk. Ja, er er zijn, Er moest er één zijn. zijn. Nou, we hebben het te pakken ook. Dat is ook een noviteit. Een noviteit. Ja. Pauken! Echte Janne, wat een ben Vermeer. ben Vermeer! Ben Vermeer! Radio 100 en Radio De Vrije Keizer! Hé, oh, ja. hey, wat? Nee. Radio 100, Radio De Vrije Keizer! Hé, hey, ben jij misschien familie van Kenneth? Nee, nee, volgens mij niet. Nee, nee, nee. Radio 100, Radio De Vrije Keizer, ah, dat is Koningin in de dag toch? Ja. Ja. Iwan? Echt hè, ja. Ja. Wat een leuter. Nou, nou, nou, nou, nou, wat een niveau. Nou, ik vond hem wel sterk. Iwan, goeie... Ja. nacht. La! Ja. Oh, Hoe is het? Nou, bij mij gaat het goed. Oh. Wat Doe vind je, je van de stelling? Ik ben het niet eens met de stelling. Oh, ben je dat nee, nou? Ja, ja dat kunnen nou, we allemaal niet pff. hebben. Waarom niet? Waarom, niet? Waarom, niet? waarom niet? Ja, waarom niet? Nou, uh, ik ben eigenlijk. Nee, wacht. Er moeten geen verkiezingen komen. Ja. Dat zeggen we toch? Dat staat in de stelling. Er moeten geen verkiezingen komen. Je bent het ja. dus wel eens met die stelling? Zo moeilijk ja, dus ik is het spel. Ik ben het spe... eens met de stelling. Oh. Wel? Ja. Wel? Ja. En dat ding? Ja. Daar nee. ja, zou me nee. dan... dan... geen eet meer van dan... <laughs> hebben. He? moet ik... Er moeten geen verkiezingen komen. Want ik ben bang dat ze dan uh, alleen maar meer naar de uiterste vluchten. Ja. Oh. En dan, uh, in de politiek moet je elkaar toch in het midden... Ja, je hebt gelijk ook, meid. Ja, dat ben ik ja, helemaal nee, met ja, je eens, Ivan. Wat een Hey, Hé, ik was het Ivan eens. La, la, la, la. Nou, leuk. Uh, goedenacht. Excuus, Ivan. Leven de koningin. Wat? Leven de koningin. Je kan ja. er wel even gewoon goedenacht zeggen, Jasper? Ja, goedenacht dan. Hé, hey, Jaapie, uh, je, oh, je bent natuurlijk voor de koningin en zo, hè? Ja, ja. En uh, wat ga je even doen vandaag? Of, zeg maar. uh, ik vertrek uh, altijd naar Duitsland uh, op koninginendag. Ja, waarom van daarheen? Uh, omdat het dan lekker rustig is en al pretpark, hè? Ja, is dit serieus, ja. joh? Ja, ja. ja. Dus, dus even wachten. Dus het leukste feestje van het jaar is aan de gang... en dan gaat Jaapie de Groot, die pakt de bus naar Duitsland... voor het ja. pretpark. Precies. Echt Janne, wat een leuk We hebben nu twee mensen tegelijk aan de lijn, Klaas-Jan. Ja, hallo. Oh, oh, ben je net wakker? Nee, hey, nee, hoor. Oh, je klinkt een beetje... Wat zeg je? Klasjan? op. Wat zeg je? Ik ben nog op, hè? Ja, je bent nog op, ja. Je bent op. helemaal op, volgens ja, mij. Ja. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Hey, Klasjan, wij hebben een stelling. Wat vind je ervan? Ik zeg uh, nieuwe verkiezingen en deze club, uh, de Koenders coalitie als uh, tip voor de formatie. Oh ah, ja. Dan gaat het ook wat sneller. Wat ga je stemmen dan, uh, Klasjan? SP. Oh ja. Hey, zit je nou een beschuikje te smeren terwijl je met ons praat? Nee, een checkie draaien. Een shaggy draaiende SP, het is nog niet te geloven zeg. Nee, maar hij draait een checkie voor zijn baard volgens mij. <laughs> Heb je ook zo'n uh, halve liter lauwe pils van een uh, merk van de nee, Aldi? Nee, nee, nee, nee. Munt Munte, Munt thee, ja, kom ja. Hé, hey, uh, maak je een mooie dag vanmorgen. Of, oh, je bent natuurlijk Republikein. Uh, nee. Jawel. Ik ben voor Nee. Hij zegt nee. Ja, als SPJB. Ben je... jij toch niet? Als SPB tegen het Koningshuis. Je hebt een nee, hokjesmannetje. Ja, dat Ik ben je wel. Gewoon uh, een erfenis. Een opgedongen erfenis. Klaas-Jan, hartstikke bedankt hè. Of in je? Oké, graag. Hoi, hoi. Echte Janne, Ben je ooit zo aangekondigd? Hey, hey Wilhelmus. Ja. Schitterend. Ja, ja, mooi. Nou oh, vertel he? eens wat leukje. Schitterend. Schieter. Ja, met uh, Wilhelmus. Uh, Tweede. Wilhelmus. Uh, Zat die man daar even wat zeggen? Schiet er rond. Ja. Uh, ik was het aanvankelijk uh, niet eens met de stelling. Oh. Maar je bent uh, vermenig veranderd. Ik Bijken. nou, misschien, misschien kunnen jullie me helpen veranderen van mening. Nou, uh, nee, geen zin in hoor. Ik uh, ga voor vijf minuutjes naar huis. Je je je je goed. Weet ik wil Wat beter te doen? Ja? Ja. Hai ah ho, ga lekker zijn joh. Echte Janne, wat een geleuter! Hey Door! <laughs> hoi, hoi, Dag. hoi. Wat zijn jullie voor linkse uh, links gasten geworden? Wat is het voor links? gasten? Nee, ik. alleen allo, ik. Alleen jullie van de krakersbeweging. Hey, pas nou even op, Peter, wat hey. je zegt hey, met de krakersbeweging. Ja, maar zijn, zijn jullie van de krakers. Wat is het voor links gezwakt? Lees... praten het nergens over. Zo'n co Zo po politiek correct programma. Zit partij van de Arabieren bij jullie aan tafel. Nou. En jullie praten nergens over. Hey, Peter. Hey, je... Doei. Je, oh, nou, oh, ja, oh, Petertje. Ja, Peter, wat, wat handen, ben je he? kwaad zeg? Nee. Nee. Nou ja, nee. Wat een nee. geluid ik ben, ik ben in mijn leven wel eens beledigd hoor, gewoon een beetje beledigd. Dat je iets zei dat je echt dacht, waar vind ik niet leuk. Maar kraker, waar haalt hij het vandaan? Nou, ik vind het echt, uh, ik kan er gewoon, uh, ik kan er gewoon, uh, ik kan er gewoon, uh, Jasmin? Oh, laat mij je, Jasmin? Ja, ja, goedenavond, Jan Roos. Ik heb, uh, ja, jullie hebben toch de koningin, is een goede stadhoofd, ze die kan wel chancelier worden van Nederland. En we zijn. Uh, weg van dat gedoe van uh, verkiezing. Uh, Charmin, of Jasmin of Jasmin, laat hij je dikte nog gezien. Jasmin, <laughs> laat hij je Poesje <laughs> nog gezien. Echte Janne, wat een geluid. Koen. Ja, Hoe nou ben je Wat, hallo? Hier ben ik. Ja, daar, Hi, ben, ik. Ja, daar ben je. Verkiezingen moeten komen. Tuurlijk. Verkiezingen moeten komen. Nou. Ja. Ja, en wat ga je stemmen dan? Piano. Wat? Wat? Het is niet democratisch, hè? PvdA mag niet meedoen bij die besprekingen. Oh, ja. Koen? Ja? Heet je echt Koen? Koen, hel klopt. Oh, mijn vader ja. heet ook Koen. Echte Janne, wat een geleuter! Ja. Jan? Ja. Oh ja, nou. Ik ben... Nou, zeg maar, Jan. Ik ben voor de stelling. Oh god. Mm. Morgen lekker wasknijpers in elkaar draaien. <laughs> We hebben hier twee kandidaten tegelijk aan de lijn. Jan-Willem. Ja, goedenavond, mannen. Een hele avond, Jan-Willem. en gezellig man, dat man, je Mag dat ik, ik jullie één korte vraag stellen? Misschien? Oh, nee. Ja hoor, mag. Zou er misschien een reden zijn dat jullie om dit tijd op de radio zijn? Ja, we zijn slecht. Want jullie zijn echt verschrikkelijk slecht, maar echt. Ja, dat maar zeg je toch al net. Hoe dom ben jij er niet om te luisteren? Ik heb altijd gezegd voor een goede radiomakers, maar wat ik nu op deze radio hoor, ik vind het echt ongelooflijk. Hé, hey, maar Jantje Willem... Ja, als je nou zometeen na twee uur naar huis gaat rijden, dan denk je, een mooi programma gemaakt. Nou, als jij en... ziet wat elke maand bij mij wordt overgemaakt, Jan-Willem-Pier, dan, dan begrijp ja, je dat ik met een glimlach. zit te ja, kijken. Ja, Hé, hey, mijn penis, je dan ruijf ze nog lekker niet. Hé, hey, Piggy, doe hem er lekker uit, joh. Echt, ah, Janne, wat een leuk Ja, is goed. Hij ja, had nou, wel een punt. Het was echt verschrikkelijk, Ja, het was heel slecht. En ja. Ja, nou, Willem het dat, dat groot gelijk. Dat, dat lag niet aan jou, uh, de Leo. Jij nee. was echt heel leuk. Nee, dat vond ik ook. <laughs> Ernst? Ja, ja. Was jij nou eens met die, uh, hoe heet die, Jan Willem? Dat ja. het een uh, heel slecht programma is. Ja, was slecht. Nee, dat is helemaal niet een slecht programma. Hier is oh. een hartstikke leuk en origineel. En er moeten nieuwe verkiezingen komen. En weet je waarom? Nou. Want vertrouwen is compleet weg onderling tussen die politici en Den Haag. Nou, dan moeten de kiezers het maar Hé Ernst, wat klinkt je naar zaal joh, heb je een verkoudje opgelopen? Ja, ik ben altijd verkoud. Oh meid. Echt Janne, wat een geluid. Oh, de nanen. Zeg, ik boom, Leo, het was de eerste keer, nou je was een keer te gast, maar als presentator. Ik vond je enig. Ja? Ja, vond ik wel leuk. Ja, dat meelullen met de PvdA, dat deed een beetje pijn. Maar goed, ik vind het ook wel leuk, zo'n kloof. Hé, hey, wie hebben we er volgende week eigenlijk? Kan ik dat vertellen? Want ik ben het natuurlijk allemaal weer vergeten. Oh, Kim Kutter. Kim Kutter. Ja, dat... Met tien missen. Alle lekkere wijven van Nederland komen volgende week in deze studio. Ik denk dat ik me dan een keer ga wassen. Ja? Wil je een grapje maken over Kutter? Dat mag wel, hoor. Zit nee, ga ik, kom wel kom op. <lacht> nee, nee, nee. Het is Kim en het kan altijd Kutter. Nou ja, uh, Kim Kutter volgende week met allemaal lekkere wijven, dus waarom zou je niet lijken? Ja, dat is Kim is een prachtige mooie vrouw hier, daar ben ik gek op. En dan uh, mag ik niet komen dus. Ja, je mag wel komen kijken. Dit was Echte Janne, veel plezier met jullie Koningendag. Ik ga morgen een flinke de, de daal aan geven, jij niet? Dat reken ik nu af? Ik niet? ben dorstje. Ja, je krijgt die ja. twee tientjes zo. Oh, okay. Hé, hey, ontzettend bedankt, uh, welkom -me thuis me. en Echte Janne, daag! Tot zover Echte Janne. Echte de Janne. Hé, hey, vind je het ook zo'n zonde van die helemaal Cops? Ha <laughs> ha!